Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt niet opnieuw gegraven in de zoektocht naar Tanja Groen. Een club onderzoekers wil dat justitie gaat zoeken op de hei bij Geldrop bij Eindhoven. Ze hebben de grond daar onderzocht met radar en zagen op drie plekken verstoringen in de grond. Het kunnen ook stevige boomwortels zijn of keien of iets in die geest. Maar het is natuurlijk een heidegebied, het is niet midden in een bos. Dus het is niet een logische plek voor zoiets. En die locaties hebben de omvang... ...van wat ongeveer een grafmaat zou kunnen zijn voor iemand die in feutushouding, want dat is ook het scenario, begraven zou zijn. Het Openbaar Ministerie heeft die plekken nu bekeken, maar zegt dat daar waarschijnlijk konijnen aan het graven zijn geweest. En dus niet de mogelijke moordenaar van Tanja. Tanja Groen verdween in 1993 nadat ze naar een feestje was geweest in Maastricht. De Britse politie heeft twee mannen opgepakt in het onderzoek naar de gijzeling in een synagoge in Texas afgelopen zaterdag. In totaal zitten er nu vier mensen vast, onder wie twee tieners. Zaterdag gijzelde een man uit Groot-Brittannië mensen in de synagoge. Hij werd doodgeschoten bij de bevrijdingsactie. De gijzelaars bleven ongedeerd. Een overlevende van de vulkaanuitbarsting en tsunami bij Tonga zegt dat hij 26 uur heeft gezwommen om weer in veiligheid te komen. Toen het alarm afging, klom die afgelopen weekend snel in een boom. Maar de golf was zo heftig dat hij uit de grond werd getrokken en wegspoelde. Hij dobberde kilometers ver de zee op. En Joe Biden mag vandaag één kaarsje uitblazen. Precies een jaar geleden werd hij beëdigd als president van Amerika... Hij ging lekker van start, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Biden heeft vooral in de eerste maanden van zijn presidentschap grote stappen gezet. Corona steun, de vaccinatiecampagne en Amerika gaat zijn infrastructuur flink verbouwen. Maar de laatste maanden stranden al zijn grote ambities en lijkt er even niks meer te lukken voor Biden. Zowel in binnen als buitenland heeft Biden te maken met grote uitdagingen. In eigen land wordt hij tegengewerkt door politieke tegenstanders en sommige partijgenoten. En er zijn ook zorgen over Rusland. Biden denkt dat dat land op het punt staat om Oekraïne binnen te vallen. Het weer, regelmatig zon, al kan er ook een bui vallen met wat hagel of natte sneeuw. Het is fris, bij max 5 graden. Vannacht wat opklaringen en kansen op een graadje vorst. kan lokaal glad zijn en morgen bewolkt soms een bui en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB.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 Welkom bij het Goedemorgen Zandvoort op de woensdag. Het ZFM radioprogramma met goede muziek en nieuws uit Zandvoort en de regio.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 The blood and a chanel, they've butchered off the sacred cow, they've got a lot to eat. It's Good News Week! Doctors finding many ways of wrapping brains and metal trays to keep us from the heat.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 Blood and nation, now they butcher up the sacred cow. They got a lot to eat. is good news week. Doctors finding many ways of rapping brains and metal phrase to keep us from the heat. To keep us from the heat. To keep us from the heat. Morgen, luisteraars. Maar nou, goedemorgen, zantwoord op woensdag. Maya, hoe heet dit nummer ook alweer? Ons lijflid. Onze vaste luisteraars moeten dit inmiddels erkennen, want zo beginnen we iedere uitzending Gezellig. op de woensdag om negen uur. En u hoort een vreemde stem, nou misschien ook weer niet. Misschien maar ook weer niet. Geen vreemde stem. Maar dit keer doen wij dit programma met Maya Kop aan de Knoppen. Onze eerste en voor zover ik weet nog steeds enige vrouwelijke techneut. Ja. We, hebben, we hebben er vroeger wel eens één een <laughs> gehad, maar helaas is Yvonne overleden. En als gastpresentator dit keer hebben we Roy van Buringen, die zit naast me. Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Roy. En uh, ik mag het mede presenteren. Mijn naam is Gert van Kuik. We hebben uh, een behoorlijk uh, gevarieerd aanbod van, uh, van items. We spreken met uh, iemand die boeken voorleest. We spreken met Gilles Kok over het nieuws uit de krant. We spreken met Zandvoort Insight, zoals u dat van ons gewend bent... En zo zijn er nog een aantal meer items die wij behandelen deze uh, uitzending. Qua muziek is het thema de winter. Want het is winter, dat zal opgevallen zijn, denk ik. En volgende week hebben we weer een ander thema en dat verklap ik nog niet... Maar dat wordt ook een bijzonder leuk, uh, bijzonder leuk uh, thema ja. wat we dan gaan hebben, hè He, Maja? Spannend. Je, je bent al druk op zoek naar de uh, goede uh, muziek? Ik heb ze allemaal al. Oké, okay, dus, uh, fantastisch. Nou, ik ben benieuwd. Is, ja, het is heel spannend. <laughs> maar we gaan eerst beginnen met een gesprekje met Dolly en Pierik van Zandvoort in Seid. En dat gaat Maya voor ons doen. Nee, Roy, ga dat doen. Oh, nou, dan, dan ga ik het doen. Oh, Goedemorgen, okay. collega. Goedemorgen, Roy. Hallo. Goedemorgen en gefeliciteerd, hè, trouwens. Ja, ja, ja. en CFM ook gefeliciteerd, onze wederzijdse collega Jelmer Koper is vandaag jarig. Hoera, hoera. Jel. Jelmer, gefeliciteerd. Ja. Oh. oh, dan moet ik even een ander Moment, ik kom eraan. Ja, ja Dolly, uh, ja, de de is, uh, is druk bezig geweest de afgelopen weken. Uh, wat heb je voor ons? Ja, nou, ik heb, ik heb wel een paar leuke dingen voor je. Trouwens, eh, eh, ik hoorde net zoiets, maar ook ik ben techneut geweest, hè, bij, eh, bij de radio. Dus niet te vergeten. Dus je bent ook Maya, goed. sorry, je bent nummer twee. Girl power. <laughs> <laughs> <laughs> nou goed. Eh, Sam, voor de site, wat gaan we doen de komende week? Eh, onze jarige Jelmer, die was gisteren niet jarig, maar wel heel erg bezig... Die is gisteren een kijkje gaan nemen op de wekelijkse uh, markt in Zandvoort Noord op het Flemingplein. Ja. En, uh, want daar is nogal wat uh, gerommel en daar is nogal het een en ander uh, te doen. En het, het lijkt erop dat het wat onzeker aan het worden is. Dus uh, jammer is polshoofd te gaan nemen. En um, de planning is dat er donderdag een reportage ja, over, over, over uh, op lijn Zij komt. Erachter, dus we jammer even onverwacht wel. Um, zodat we allemaal uh, de kunnen de de zien en horen wat daar aan de hand, de hand is. Dan uh, hebben we een Zandvoortse collega, wil ik zeggen, een dorpsgenoten is vroeg nog, hè, voor mij. Ja. Zandvoortse dorpsgenoten hebben we op de televisie kunnen zien afgelopen week bij de Alleskunners. En dat was de one and only uh, Annie Trouw-Koper. Ja. En zij heeft reuze haar best gedaan. En we hebben allemaal, tenminste de mensen die eraan gedacht hebben, genoten van haar inzet. En uh, ja, we zijn natuurlijk ook hartstikke benieuwd hoe haar dat uh, bevallen is. Ja. Dus uh, ook zij krijgt een bezoekje van Swampfort Insight en dan gaan we daar eens kijken hoe dat, hoe dat uh, voor haar geweest is. Ja, wat, wat, wat leuk hè, want uh, wat, wat, dat, dat, is wel, dat programma, dat is uh, alles kunnen, dat is best wel populair onder de mensen en dat gewoon ha op haar leeftijd dat ze er aan meedoet, nou geweldig. Ja, ja, ja, want ze is toch al behoorlijk eentje in de zeventig, dus uh, ga er maar aan staan. Maar, ja. Annie ja. is natuurlijk wel een vrouw met uh, tomeloos veel energie. En die, die doet nog van alles. Die beweegt nog elke dag. Ze fietst, ze zwemt, ze doet. Dus uh, ja, die is heel actief. En uh, dat is aan haar wel besteed hoor, zo'n programma. Want ze heeft altijd overal lol in. <laughs> ja, en dat is dan dinsdag te zien hè, Dolly? Uh, ja, want dinsdag, uh, dan, uh, dat is ook leuk. Op heel veel verzoek is het uh, het... Programma van Zandvoort voor weer terug. Het programma waarmee Zandvoet begonnen is. Uh, aan de tafel, aan de, aan de antieke tafel. Ja. En uh, dat gaat uh, van Buringen en ik. Roy van Buringen, u kent hem wel. Die ken ik en niet. ik ga dat uh, presenteren. En uh, we hebben hele leuke gasten in dat programma. We hebben uh, Annie dan. En uh, aan tafel komt iemand zitten die uh, ja. Dat is een, een duizendpoot. Maar dit keer komt hij om te praten over zijn goochelaarskunsten. En dan heb ik het over niemand minder dan Arnold Jan Scheer, onze nieuwbakken Zandvoortse dorpsgenoot. Ja, en het is een paradijsvogel, hè? Het is een hele grote paradijsvogel. Hij vindt ze overal, die paradijsvogels, maar hij ze zelf ook heen hoor. En uh, ja, daar gaan we dan eens mee uh, over uh, praten. Want hij is ook een begenadigd goochelaar. Ja. Dus uh, ja, leuk voor feestjes en partijen. Probeer ik hem later nog een keer. En uh, ja, nou dan hebben we dinsdag natuurlijk in het programma ook allerlei uh, leuke dingetjes eromheen. Hè, zoals de social media en, en allerlei andere nieuwtjes. Nou, helemaal dus dat, leuk. Dat is een beetje wat ons de komende week weer te wachten staat van Zandvoort Insight. Nou, er is nu heel veel genoeg te doen bij Zandvoort Insight. en nou uh, ja, mensen kunnen altijd terecht natuurlijk op de website zandvoortinsight.nl. waar uh, alles terug te zien is hè, Dolly? Jazeker en op YouTube. Niet te vergeten. En natuurlijk ook op Facebook hè. Ja. ja. Nou, dan dus... willen we jou weer heel erg bedanken en dan uh, zien we elkaar snel weer. En horen. Ja. Dat lijkt me gezellig. En ik zou zeggen, maak er met z'n allen een hele leuke uitzending van. Dolly, bedankt. Jo, En voor maar speciaal. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Uh, hij is 20 geworden. 20? Jelme, 20 pas. Gefeliciteerd. En dan al zo actief in het verenigingsleven? Ah. Ja, nou, gefeliciteerd. Nou. Uh, we proberen je nog te bellen. Dus, uh... We kregen hem niet te pakken. Ah, Oké, okay. dan gaan we nog een keer proberen. Hij ligt nog op okay. één oor. Donny, bedankt. Doei, doei. Do do do do do do en dan do do hebben we nu weer muziek, denk ik. hè? Ja. De winter was lang, zonder jouw liefde. De winter was koud, zonder jouw laag. Al sinds de herfst ben jij weg van mij. Zo ver hier vandaan. Zeg wanneer. Dan is het zomer voortaan De winter was lang Zonder jouw liefde De winter was koud Zolang als ik leef De winter was lang Dit was een van de mindere nummers wel van Robert Long... maar het ging over de winter. En de winter was lang. Hij was lang. Ja. Ja. Maar dat is wel jouw mening, hè, Mar? Dat is, dit is absoluut mijn ja. mening. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Sorry. Ik, ja. ik nou, kende ja. het nummer niet, maar het duurde even voordat het ging zingen. Maar ik vind het wel mooi. Het is wel een bekende ja. melodie, trouwens. Het is een, een, een, een, een oud-Hollands liedje. Hè, ja. van, uh, oh, ik had het origineel, had ik ook. Maar ik weet niet meer wie dat is. Nou, het voldoet volledig aan ons thema De Winter... Ja. Dus wat dat betreft prima en een bekende naam en een mooie stem en een leuk uh, melodietje. Als het goed is, hebben we Karin de Bruin Klopt dat? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben elkaar van de week even gesproken. Um, we, hebben het, uh, we gaan nu alvast erg vooruitblikken naar de circuitrun die in maart gaat plaatsvinden. Ja. Um, maar buiten dat jij er alles van weet, ben jij ook iemand die een aandoening heeft... waarvoor de lokale rotary-afdeling actie gaat voeren. Vertel eens, wat is er met jou aan de hand, zeg maar? Oké, nou, allereerst super dat ik even in de uitzending mocht komen. Hartstikke bedankt daarvoor. Ja, de Sandra Chiquiven, die heeft de Stichting Ussensyndroom... Verkozen als het goede doel van de editie... ...die eindelijk doorgaat, hè? want na twee jaar uitstel door de coronamaatregelen... ...is er dan weer die stond wat circuleren. En het uh, ja, stichting Ussensyndroom syndroom is verkozen als het goede doel. Uh, ja, Usse syndroom is een, uh, ja, een erfelijke aandoening. Zeer Er zijn zo'n uh, duizenden mensen in Nederland uh, die uh, ja, daarmee behept zijn. En het is een dubbelzintuiglijke aandoening... Uh, vaak worden kinderen doof geboren en uh, ja, gaan van nachtblindheid naar blind. Dus het is een, uh, ja, een wereld van doof en blind zijn. Dat is eigenlijk uh, het Usher-syndroom. Ho hoe is het bij jou uh, begonnen? Uh, nachtblindheid. Uh, er zijn verschillende gradaties in, uh, er zijn verschillende types Usher-syndroom uh, En... Uh, ja, sommige teams hebben last van evenwichtstoornissen bijvoorbeeld... en worden compleet doof geboren of wat slechthorend geboren. En toen ik zelf zo'n jaar op veertig was... Ja, toen ging het licht eigenlijk uh, bijna uit bij mij. En dus een soort uh, van nachtblindheid ging naar een kokervisie. Dus ja, ik kijk eigenlijk nog in een ritje. Ja. En, en, en die, die naam wat betekent dat nog iets? Heeft, is dat een afkorting ergens van? Nou ja, uh, Charles Usher is een, uh, was een professor die uh, zeg maar deze genetische aandoening uh, heeft ontdekt. Maar het is wel grappig. Uh, de community, uh, we zijn een hele sterke community. Wij noemen ons ook de Ushers. En een usher, als je dat vertaalt uh, van het Engels naar het Nederlands, is het eigenlijk de boodschapper. Ja, dus wij zijn de boodschapper van het verhaal. Uh, het Usher-syndroom. Zo moet je het ook een beetje zien. Maar dit is genoemd uh, naar de professor die dat uh, ontdekt heeft. Oké, okay. maar het is een boodschappen van het slechte nieuws in dit geval dan? Ik heb wel, ja, het is, uh, het is heel uh, triest nieuws. Maar ik moet wel zeggen dat, uh, hè, als ik kijkt naar de stichting. Uh, ja, we zijn een kleine stichting, maar enorm eigenzinnig. En we doen alles met, uh, met de ushers zelf en uh, hun sterke achterban en netwerk. En daarbij, uh, en daar past dat soms voor het circuit, ook zo heel erg mooi bij ons. Daarbij zijn we ook allemaal eigenlijk erg actief, sportief aangelegd. En je, ja, je pakt alles wat je kan pakken en doet dingen die binnen jouw vermogen liggen. En dan is sporten en uh, met name hardlopen, dat doe je dan met een buddy. Ja, dat is een behoorlijk leuke en een goede uitlaatklep natuurlijk. Ja, en dan komt de circuitrun uh, aan de orde. Maar nog even één vraag terug naar... Hoe, ja. hoe is het nu met jouw beperkingen? Wat, wat ondervind je daarvan in de dagelijkse praktijk? Uh, het is een progressieve aandoening. Dus uh, ik ben dan van het type die uh, met name zeg maar, het zicht uh, verliest. En uh, op de een of andere manier, dat klinkt heel raar, heb ik het gevoel dat ik nog alles zie en meemaak. Waarschijnlijk staat dat ergens in mijn geheugen, ergens opgeslagen. Maar ik, ja, ik moet wel gebruik maken van uh, inmiddels mijn tweede uh, blinde glijdenhond. Voor mijn mobiliteit. Hè? Of met een tasstok uh, lopen. En als ik kijk naar, uh, ik ben er zelfs 57, maar als ik kijk naar de generatie voor mij. Hoe zij met hun blindheid of slechtziendheid om hebben moeten gaan. Kijk tegenwoordig al dat digitaal. Alles wordt voorgelezen. Er zijn allerlei tools om je ja, bij de alledaagse uh, dingetjes te helpen. Ja, het is bijna ondenkbaar dat we die hulpmiddelen nu niet meer zouden hebben. Hè? Echt, ja. Kijk, ik heb er mezelf wel bruien aangeleerd. Ja. Uh, en, nou ja, goed. Uh, dat ken jij ook, uh, Gert. Het is gewoon geweldig dat er dan zo'n landelijke uh, bibliotheek is. waar je echt keuze hebt uit luisterboeken of bruienboeken. Uh, maar inderdaad, het leven. Ja, ja, het klinkt een beetje raar. We hebben nu allemaal de lockdown een beetje meegemaakt, en dat is eigenlijk ook de beperking. Uh, die ik, ja, waar ik al jaren in zit. Hè. Ik kan niet zo makkelijk zeggen: van, Oh, ik stap even op de fiets. En dan fiets uh, ik ergens naartoe. Of ik haal even snel een boodschap. Alles moet gepland worden. Ja. En, hè, en je moet je routes kennen. Ja. ja, ik uh, weet er uit de praktijk zelf ook wel het een en ander van, natuurlijk. Maar nu heb jij. Um, uh, je gaat deelnemen aan de, aan de circuitrun. Hoe stel je dat voor? Hoe ga je dat doen? Uh, met een, uh, nou in dit geval doe ik dat dan met mijn man. Hij is mijn buddy. Ja. Uh, wij hebben uh, een team bij de stichting. En dat is uh, Run for Usher. En daar zijn allemaal mensen aangesloten die... Uh, of zelf uh, Usher-syndroom hebben. Of uh, dat ze hun netwerk hebben. En je loopt dan eigenlijk met je buddy aan een draadje. Dus ah. je moet jou heel goed kunnen begeleiden... Ja, je loopt op een, uh, ik denk dat het 30 centimeter afstand is, loop je eigenlijk naast elkaar, maar toch nog dan los van elkaar, omdat je niet wordt verbonden door zo'n lint. Maar je moet wel heel veel vertrouwen hebben in je partner. <laughs> ja, maar dan... dat is je man, hè, dus dat, dat, ja, gaat wel, ja. dat komt nou, wel goed. Ja. Nou ja, dat zou je denken, maar het is meer dat we heel vaak discussies hebben, dat hef, je. <laughs> nee, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar toch, als je het niet ziet, dan moet je toch echt helemaal vertrouwen op je partner. Ja, nou ja, letterlijk en figuurlijk de blind vertrouwen. Ja, ja, ja, ja inderdaad, absoluut. ja. Absoluut, absoluut. Ja, en uh, als ik dan nog over, iets over de stichtingen uh, mag zeggen. mijn ja? uh, uh, nou, de stichting Us-syndroom die uh, zet zich dus in uh, voor het uh, wetenschappelijk onderzoek. En mensen met usser, die hebben wel de angst van het dood en blind worden. Maar er is ook zo ontzettend veel hoop dat er... Uh, ja, ...een behandeling komt. En daar zet de stichting zich voor in. Hè, die financiert uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, en er is ook een moonshot. Hè. De, de, de missie is nou in 2025... ...is er een behandeling voor allerlei mensen met, uh, met Usher-syndroom. En het mooie daarin is, is dat uh, ja, de Ushers en hun eigen netwerk... ...zo actief zijn met het uh, binnenhalen van sponsorgelden... En we hebben vorig jaar, uh, hè, sinds de oprichting van de Stichting, uh, de legendarische 1 miljoen uh, bereikt. Zo. En met die 1 miljoen euro is er ook uh, heel veel onderzoek al gefinancierd. Ja, dat is gewoon zo mooi, uh, ja, ja. Hartverwarmend om te zien. En ja, vandaar dat ook nu in Zandvoort, uh, met die zandvoort ja, er komt natuurlijk heel veel uh, aandacht ook voor. En, ja, top. Ja. En wij dachten, we, we nemen de aftrap door met jou even te praten. Ja. Maar ja. we hebben ook afgesproken dat we begin maart, uh, ook in Goede Wonge Zandvoort op zaterdag. ruim aandacht zullen besteden aan de stichting. En uh, meneer Landman is de lokale uh, gesprekspartner dan. En die gaat ons ja. dan nog een keer of uitgebreider nog vertellen over de aandoening. en over ja, wat er allemaal gebeurt. Ja. Nou, dan, dan moet ik haast wel zeggen: blijf luisteren. Want hebben we zometeen hebben we een mevrouw uh, die boeken voorleest En dat moet jou aanspreken. Oh, top. Ja. En dat is van uh, Delicom. Uh, naast mij zit uh, Roy van Buringen. En die staat te uh, wenken. Die heeft ook een vraag. Ja, ik heb eigenlijk okay. ook nog een vraag. Eerst de complimenten dat je het gaat doen? Want het, ik denk dat het wel onzeker is om dan op die manier <coughs> te gaan rennen. Heel veel respect daarvoor. Um, maar Karin, um, uh, we, jullie gaan natuurlijk voor het goede doel uh, lopen. En het is ja. natuurlijk belangrijk, ook in dit stadium al, uh, hoe hoe kunnen we jullie steunen? Ja, dat is het uh, mooie. We zijn heel actief op, ook op de social media. Dus als je gaat uh, googlen op uh, Usher-syndroom, dan kom je op onze Facebook of Instagram terecht. En daar zijn alle links van alle individuele sponsoracties die er lopen voor de zonportsecureering. Dus iedereen doet zijn eigen actie? Ja, maar toch zijn we dan wel gezamenlijk uiteindelijk. En uh, we hebben nu een kleine tussenstop. We hebben nu uh, ruim 16.000 euro al uh, opgehaald. Uh, en dat gaat via een uh, donatieplatform, Donate. Maar die links die kan je terugvinden bij ons op de social media. Ik uh, zie en hoor Roy al pijnigen over de manier waarop de Zandvoortinsite jullie daarmee kan helpen. Dus daar, daar, daar komt zeker een vervolg op. Zeker. Oh, Wij gaan in oh, ieder geval jou nog een keer... of meneer Landen nog een keer uitnodigen... om dit uh, weer op de kaart te zetten nog een keer. Belangrijk genoeg. Ik wens je heel veel sterkte bij alles wat je gaat doen. En uh, de plannen die je hebt. En bedankt Dankjewel. voor dit Dankjewel. gesprek. Heel erg bedankt. En jullie, be jullie ook bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. dag alle. Dag. Dag. dag. dag. big man, a star on the screen, some kind of James Brown, or something in between, yeah. When I look for money, you smother me in charms, I can't live on glory. When you're bending both my arms I I was a lion in winter And man, I had friends a lion in Het was Lion in the Winter van de Bee Gees. Nou, ik moet zeggen dat ik een hoop leer van jou... Dit nummer, ik dacht dat ik van de Bee Gees alles wel kende... maar ik had het nog nooit gehoord. Nee, dus nee, dank je wel nee. voor deze verrijking. Uh, deze, was van, deze kwam van Pim. Deze kwam van Pim? Deze Pim? kwam van Pim. Maar ja, die is te shoppen in Antwerpen. Nou, nee, ik denk dat hij nog onderweg is. Hij is uh, richting huis. Ah, hij zit terug. Oké. Okay. <laughs> um, als het goed is, we hebben we een lijn mevrouw Hesp. Hallo, ik ben Anneke Hesp. Anneke Hesp, goedemorgen... Uh, u kunt onze uitzending denk ik niet beluisteren, want u woont in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam helaas, terwijl Zandvoort zo'n prachtige plek is. Ja, beter nog. Maar als u dat wel <laughs> zou willen, dan kunt u via internet gaan naar ZFM Live. Ja. En dan krijgt u een testbeeld in het zicht. Ja. En als u daar dan aanklikt op het driehoekje, dan heeft u een ja. live verbinding met ons. En dan kunt u het niet alleen uh, horen, maar kunt u ons ook zien dat... Nou ja, ja. dat laatste is op ik zich val. geen verrijking, hoor, maar goed. Ja, het gaat nu niet doen, maar nee, dan weet ik in ieder geval hoe het ja. gaat. Gert, mag ik de wat letteren. zeggen? ja, ik, ja ik, ik dacht dat ik Iris aan de telefoon had. Nee, dit is mevrouw Hess. Ik Hes. heb de dezelfde stem. Ja, dus, echt? Uh, niet normaal? Ja? Ja, het is de moeder, ja. van, uh, dus vandaar dat we er op, <laughs> uh, opkwamen kwamen. <laughs> ja. um, als u had kunnen luisteren, had u ons vorige gesprek kunnen volgen. Dat was mevrouw Kaarne de Bruyne. En die heeft ja. uh, het Oesjes-syndroom. En dat betekent dat ze ja, blind is. En ja. in dat kader is zij ook een, een gebruiker van passend lezen. Ja. En uh, vorige week heb ik uh, iemand van passend lezen aan de lijn gehad... om uit te leggen wat het nou eigenlijk is. En we blijven daar aandacht aan besteden... omdat ik het heel erg belangrijk vind voor... met name onze oudere inwoners in Zandvoort... die slecht zien of niet kunnen zien. Maar uh, via uw dochter Iris van Voren... die inderdaad werkzaamheden doet voor Zandvoort in Insight kwamen bij u uit en u leest boeken voor. Hoe mooi ja, is dat? Ja, inderdaad, inderdaad doe ik dat. Ja, Ho ja. Hoe is dat zo gekomen? Um, um, um, ik ben vroeger... Ja, in mijn jonge tijd zong ik wel... bij uh, een band en zo... zoals je doet als je jong bent... en in het cabaret En toen werd ik later lerares... en daarna weer journalist. En tussendoor heb ik altijd heel veel toneel gespeeld... En uh, ik wilde altijd graag, toen ik met pensioen ging, nog wel weer eens een keer wat doen met mijn stem. Ja. En, uh, en toen was een vriendin van mij, die had auditie gedaan. En die was afgewezen voor, uh, om boeken voor te lezen voor Dedicon van Passend Lezen. En toen dacht ik, oh dat wil ik ook wel proberen. En ik probeerde het en ik werd aangenomen. Dus daar was ik ontzettend blij mee. Hoe lang doet u het nu al? Ik doe het nou een jaar of zes, zeven. En met heel veel plezier, moet ik zeggen. En hoe gaat het in zijn werk? Uh, hoe, hoe, hoe komt u ertoe om een boek voor te... Ik bedoel, krijgt u het boek opgestuurd? Moet u naar een studio toe? Hoe gaat nee. dat? Ja, ik moet, uh, ik moet naar een studio in Rijswijk is dat. En ik ging vroeger met de trein, maar ik heb nu, uh, ja, zoals dat gaat als je ergens bent... Je, je maakt kennis met andere mensen en er is nu een andere vrouw die rijdt daarheen in de auto. Dus wij rijden daar gezellig samen mee uh, uh, naar Rijswijk en dan... Uh, uh, krijg je een boek, je krijgt wat toegewezen over het algemeen, mm -hmm. als het je niet, maar het is een beetje in overleg. Dus als het echt niks, als je denkt nee dit wil ik niet, dan, dan, dan, dan niet. Maar uh, over het algemeen heb je er zelf wat in te zeggen en bekijken zij waar jouw stem geschikt voor is. Ja, Maar dat boek krijgt u van tevoren wel te lezen voordat u gaat voorlezen? Uh, ja, je kan het mee naar huis nemen natuur natuurlijk en dingen voordoen. Op het moment uh, ben ik eigenlijk een, uh, een, een lesboek voor het middelbaar onderwijs uh, aan het voorlezen. En ja, dat, is, uh, dat, dat hoef ik niet echt voor te bereiden. Want nee, nee. dat is heel makkelijk voor mij als, als ja. leraren natuurlijk, ja. Ik kan me voorstellen dat je bij een roman uh, bijvoorbeeld ook wel wil weten hoe het verloopt. Zodat je daar rekening mee kunt houden met je... Stemhoogtes en intonaties en dergelijke. Maar natuurlijk, ik ben gewoon... Al is het alleen maar omdat ik ontzettend nieuwsgierig ben. Ik ja. wil natuurlijk dat boek zelf eerst gelezen hebben. Zodat je ook van tevoren weet... dat je als je zinnen tegenkomt, zoals... En toen zei je, weet je wel, van... Uh, pas op, er staat een moordenaar achter je... <laughs> zei hij fluisterend, dan denk je... oh nee, nee, dat moet niet zo, moet ik, weet je wel... dan moet ik echt fluisteren... Ja. voordat ik zeg, zegt hij fluisterend. Ja. Op dat soort dingen moet je wel eventjes voorbereid zijn, natuurlijk. Ja, en, en dan gaat u zitten in de studio met de koptelefoon op... en dan krijgt u het boek voor u. Hoe, hoeveel ja. uur bent u dan bezig met voorlezen? Nou, meestal twee uur. Soms doe ik drie uur, maar twee uur is al een behoorlijke aanslag op je stem. Hè? Ja. Je moet er uh, heel geconcentreerd bij zijn. Uh, dus uh, dat, dat hou je niet zo lang voor. Tenminste, ik ben geen professionele voorlezer, laat ik dat zo zeggen. Soms denk ik van: ik wil dit boek op tijd uit hebben, dan, mm -hmm. dan ga ik door. Maar over het algemeen, dan krijg ik na twee uur krijg ik die lift weer naar huis. En ja. dan, uh, ja. Ik denk ook dat je het dat gaat merken aan je stem hè, als je het te lang doet. Ja, precies. Precies. Het is wel een aanslag. Ja, dus tussendoor ook wat water drinken. Ja, dat, er zijn er van die oefeningen dat je even je stem ontspant. Ja, want ik heb, ik heb bijvoorbeeld een boek gelezen. Ik dacht van John Klies, het duurde 25 uur. Daar bent u wel een paar weken Oeh. mee bezig. Ja, ja natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja. Heeft u bepaalde voorkeuren voor Charles? Um, uh, ik, ik, uh, ik, mag, ik, ik ben begonnen met non-fictie. En dat vond ik wel heel leuk. Geschiedenis en zo. Uh, en daarna uh, kwam, ik, kwam ik terecht in de, de, de thrillers. En ik hou veel van Scandinavische schrijvers. Vooral IJslandse schrijvers. Dat vind ik leuk. Uh, het leukste boek wat ik ooit gelezen heef, heb... Dat was een kookboek. En dat <tied voy�> was... Met, ja... Het was spaghetti, heette het, met een uitroepteken. Ja. En dan mocht je in het Italiaans al die ingrediënten voorlezen, weet je wel? En dan precies, en, en, uh, uh, en dan precies uh, die uitspraak volgen. Want je krijgt ook instructies. Je kunt opzoeken hoe je bepaalde dingen moet uitspreken. Ja. En uh, het eind van iedere recept, dus het recept was altijd eerst de ingrediënten dan lees je voor hoe het allemaal moet gebeuren... en dan op het eind kon je altijd zeggen... Buon appetito. En dat vond ik, vond ik zo heerlijk. Een leuke afsluiten. Welk boek ja. heeft u op dit moment onder handen? Ik, op het moment doe ik een leesboek... nee, een leerboek, een Engels leerboek... voor het VMBO, okay. de, de tweede klas. Dus kinderen van de jaar of 14, 15. En er zijn ook wel eens, begreep ik... boekopnames die met spoed moeten gebeuren, ik begreep... Dat Amalia van Claudia de Brij net aan de collecties toegevoegd Ja. Um, ja. He, he, heeft u ook van die spoedopdrachten? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, word, uh, ik denk dat ze daar uh, uh, echt professionele lezers voor inschakelen. Ik ben, op zich ben ik natuurlijk een amateur. Ik ben een vrijwilliger. Nou ja. En uh, het is natuurlijk heel leuk vrijwilligerswerk. Ja. Maar ik ben wel een vrijwilliger. Ja. Maar u... En voor mij is het dus ook heel belangrijk, wat leer ik ervan? Weet je wel, soms krijg je, ja, krijg je een beoordeling eens in de zoveel tijd... dat je een coach die uh, leest met je mee en die geeft aan wat je goede punten zijn... en uh -huh. waar je misschien iets beter in kan worden. Het is leuk werk als vrijwilliger en u, u doet het eigenlijk voor iedereen in Nederland. Dus ook zeker voor mensen uit Zandvoort. En uh, dit dient ook om mensen die, uh, die slecht zien of niet kunnen zien, maar wel graag lezen om die lid te laten worden van passend lezen... dan kunnen ze uw stem ook horen. Ja, dus dat is zeker, mooi bijkomstigheid. Ja, zeker. Dus uh, ja. Nou, ik kijk even naar mijn collega Roy... of die nog iets toe te voegen heeft aan deze... Nou, eigenlijk niet. Ik vind het een heel mooi verhaal. En ook fijn dat het bestaat. Want, ja. want zonder ja, u eigenlijk... Uh, is er, uh, zijn er bepaalde boeken gewoon niet uh, te lezen. Nee. Ja, ze, het is natuurlijk wel, met de, met, de, met, met de computers en zo tegenwoordig, proberen ze wel om uh, ook dit soort dingen, digi, weet je wel, mogelijk te maken dat machines het overnemen. Ja, maar dan ja. hebben we toch dan niet voor u stem. Ja. Het is en minder. Toch? Het ja. werkt goed bij een telefoonboek, maar ja. niet bij een nee. Nou, ik, ik heb onder andere abonnementen op de telegraaf en de Volkskant en zo. En die worden vaak door mechanische computerstemmen voorgelezen. Dat klinkt een stuk minder aantrekkelijk dan wanneer u een boek voorleest. Hoor. Dus <laughs> ja. blijf volhouden. Ik ben een trouwe aanhanger. Van, okay. Ik weet alleen niet wanneer u... Aan, aan, dat, dat vergeet, dat zou ik de volgende keer op letten. Nou, kookboeken lees ik helaas niet. Maar ik zal wel op de naam letten, mevrouw Hesp... om uh, te kijken van, uh, welke boeken u gaat voorlezen. En hoe dat, dat is. Maar ik heb er ontzettend veel plezier van. Ja, fijn. Het is altijd fijn om een fan te hebben natuurlijk. Hè? Nou, mag u mij toe rekenen. En Roy ook. Hoewel die waarschijnlijk geen gebruik maakt van de dienst. Maar uh, zou die dat wel moeten, zou die zeker fan zijn. Dat weet ik zeker. Ja. Uh, bedankt voor dit gesprek. En wie oh, weet kind. spreken we elkaar in de toekomst nog een keer. Graag gedaan, dank u wel. Okay. Heel erg bedankt. Ja. Bedankt, dag. Fly, silly seabird. No dreams can possess you. No voices can blame you. For sun on your wings. gentle relations have names they must call me for loving the freedom of all flying things my dreams with the seagulls fly Came to the city and lived like old Crusoe On an island of noise in a cobblestone sea And the beaches were concrete and the stars paid a light bill And the blossoms hung false on the store window tree eagles fly out of reach, out of cry. Out of the city and down to the seaside. Goes fly out of reach, out of cry. I'll call to a seagull who dives to the water and catches his silver pipe dinner. lips that danced on these beaches and hands that cast wishes that sank like a stone my dreams with the seagulls fly out of reach out of sight dia ja. ja, dit was... De Siegel met de uh, Song to the Siegel, de nummer van de vrijwilliger. Ja, en dat is uh, voor mevrouw Hesp. En Hesp. Uh, helemaal ja. mooi. En nu luisteren we nog steeds naar Goedemorgen Zandvoort. en ik zeg Goedemorgen Wouter van Vecht van het uh, ja het Sportservice. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je even tijd hebt kunnen maken. In de ja, drukke agenda. Um, ja, Wouter, want er gaat een sportdebat uh, plaatsvinden uh, in Zandvoort. En uh, die is al eerder georganiseerd, toch? Ja, we proberen eigenlijk uh, ieder jaar wel een, een, een sportdebat of een sportcafé uh, te organiseren. Uh, vanuit TeFood Service ja, voor, uh, uh, voor de gemeente. Uh, ja, om eigenlijk te zien van ja, waar staan we nou uh, met betrekking tot, tot sport. Uh, bewegen uh, en, en welke kans zouden we uh, op kunnen of op willen. Ja, want uh, wanneer gaat het plaatsvinden Wouter? Dit jaar uh, vindt het plaats op uh, 23 februari, van uh, 7 uur uh, tot 9 uur in, in de avond. Uh, en het uh, uh, vindt plaats bij de hockeyvereniging op het tot Trots Hockeyclub. En wat ga jij van deze avond verwachten? Um, nou ja, we willen vooral omdat natuurlijk de, de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Um, ja, zijn we heel erg benieuwd wat de verschillende politieke partijen hè, We gaan de partijen daarvoor uh, voor uitnodigen. Um, ja, wat hun visie uh, is op uh, sport en bewegen voor, uh, voor de komende jaren in, uh, in de gemeente. Ja. Um, en zeker nu ook uh, door de hele coronapandemie hebben we natuurlijk gezien hoe erg... Sport en bewegen, hoe belangrijk dat is voor de algemene fitheid van mensen. De pandemie, de bewegingsarmoede is er natuurlijk al veel langer. Dus ja, we willen heel graag van de partijen horen hoe zij dit zien. Ja, richting de komende jaren en ook richting het vormen van coalities. Hoe sport en bewegen daarin terug kan komen. We zijn natuurlijk het sportcafé uh, van jullie uh, gewend. Is dat een beetje ook die richting? Nou nee, we gaan uh, dit jaar uh, specifiek uh, in verband met de, met de gemeenteraadsverkiezingen uh, hanteren we het format vanuit het NRC-NSF. Uh, en we zullen daar ook uh, stellingen voor, uh, voor gaan gebruiken. Uh, dus dit jaar is het echt heel specifiek gericht op, uh, ja, echt op, de, op de verkiezingen. Uh, ja, en we hopen ook dat, dat mensen geïnspireerd raken om, uh, uh, als dat binnen hun plaatje past, voor partijen te kiezen die uh, sport en beweging een warm hart uh, toedragen. Ja, en bij een debat is natuurlijk ook een gespreksleider. Uh, wie gaat het gesprek leiden? Ja, daar zijn we nog druk mee bezig. Uh, wat ik zei, we hanteren hier het, uh, het, het concept van het NRC-NSF, wat ja. uh, door heel Nederland uitgerold wordt. Uh, het NRC heeft ook uh, debatleiders uh, uh, daarvoor ter beschikking. Dus we zijn daar nog in, uh, over in overleg om, om te kijken uh, wie dat uh, zou kunnen doen. En dan, uh, uh, ja, daar, daar zijn we dus nog mee bezig, dat wordt nog bekendgemaakt. En um, ja, stel, uh, ik wil naar het debat toe, um, waar, via wat kan ik uh, daar op de hoogte van uh, zijn? Ja, nou ja, we zitten natuurlijk uh, nu nog met de uh, coronamaatregel, um, dus we hebben er eigenlijk ...nu nog niet helemaal zicht op of er publiek uh, bij kan zijn en hoeveel. Um, dus daarvoor uh, wachten we ook de komende persconferenties af. En zodra uh, dat bekend is, dan gaan we het ook breed uit uh, communiceren... ...via de, de verschillende kanalen in, uh, in Zandvoort. Onze socials, uh, uh, via de, de, de uh, Zandvoortse Koran, uh, mogelijk via jullie... Um, om te zorgen dat er zoveel mogelijk uh, mensen bij kunnen zijn en, uh, en mee kunnen kijken. Wouter, ik breek even ja. in, ik heb een vraag. Wij zetten het in ieder geval op standgoedkies.nl, want het hoort thuis in de, het rondje debat. He. Er komt een jongerendebat, debat, een economisch debat en een algemeen debat. Dus dat uh, luistert allemaal uh, nauw. Uh, ik heb nog wel één vraag. Is een onderliggende bedoeling van jullie om meer geld te krijgen van de gemeente... of is het meer om het onderwerp steviger op de agenda te plaatsen? En dat laatste. Uh, voor ons is het gewoon heel erg belangrijk dat sport en bewegen uh, echt op de politieke agenda staat. En je ziet nu ook weer in de, in de landelijke politiek, er staat, uh, in, het, in het regeerakkoord staat maar één heel sumier zinnetje over sport en bewegen. Uh, dat terwijl iedereen het ermee eens is dat het van, van, echt van, van levensbelang is. Uh, dus ja, wij willen gewoon heel graag dat het heel duidelijk terugkomt in, uh, uh, op de politieke agenda. Uh, en hoe daar verder uitvoering aan gegeven wordt... Ja, dat is dan voor een, een latere, uh, ja. latere zaak, zeg maar. Duidelijk. Nou, er zijn al drie partijen die hebben hun programma's gepresenteerd. Ik kan me even niet herinneren of Sport daar prominent op de agenda stond... maar dat is terug te luisteren via zandvoortkies.nl... want daar staan alle gesprekken van de partijvoorzitters die we nu gehad hebben. Roy. Ja, Wouter, tot slot, waar kunnen mensen terecht... als ze wat meer op de hoogte van jullie organisatie willen blijven? Teamfortservice.nl uh, En dan uh, Zandvoort is uh, natuurlijk altijd uh, de website... Uh, waar eigenlijk alles met betrekking tot sporten en bewegen... in de gemeente Zandvoort uh, terug te vinden is... Uh, en daar staan ook onze directe contactgegevens op. Dat die, mochten mensen vragen hebben en ze kunnen het antwoord niet op de site vinden. Uh, dan mogen ze ons altijd uh, bellen of mailen. En dan uh, helpen we graag verder. Dan moet dat helemaal goed komen dus. Daar ga ik wel vanuit. Nou Wouter, wij blijven in ieder geval op de hoogte van jullie. Met deze ja, toch ook weer extra debatten, wat, uh, wat volop ondersteuning gaat worden natuurlijk ook vanuit ZFM. Uh, bedankt voor je tijd. En uh, we hopen je snel nog een keer te horen. Ja, komt helemaal goed. Bedankt. Dankjewel. Ja, Traveling lady. Stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Dat was Lennart Cohen met uh, Lady Winter. Ik heb alleen geen jingle van de volgende item. Zou ik even want mijn, mijn, mijn jingle doet het niet. Dit keer. <laughs> Zou ik hem even inspelen, Marja? Doe jij hem eens inspelen? Nee. In ieder geval, we hebben Marcel van Kuik aan de telefoon. Goedemorgen, Marcel. Hai, goedemorgen, Roy. Goedemorgen, oude buurman. Hey, ja, um, ouwe buurman. Nou, Play It Loud. Jij bent hier tegenwoordig ook Radio DJ bij ZFM. En uh, hoeveelste uitzending is dit alweer? Ik ben de tel inmiddels al kwijtgeraakt, maar ik, uh, volgens mij heb ik mijn veertiende aflevering uh, afgelopen maandag achter de rug gehad. Dus volgende week maandag mijn vijftiende, denk ik zo. Maar het kan het ook fout hebben hoor. Nou, ik hoor hier omheen dat ik zeker een keer moet uh, gaan luisteren. Um, ja, zeker ja, op wel, op, want, uh, want iedereen is dol um, maar. Marcel van Wel, uh, welke dag, dag wordt het uitgezonden? Uh, elke maandagavond om uh, 11 uur s'avonds. Dus niet de meest ideale tijd, maar wel de geschikte tijd voor deze uh, muziekstijl. Voor deze muziekstijl inderdaad. Twee uur lang tot, uh, elf, uh, tot één uur s'nachts. En voor de luisteraars die niet geluisterd hebben... wat voor muziekstijl is het Marcel? Uh, nou, Ik draai alles wat uh, maken heeft met uh, harde gitaren. Dus uh, denk aan punk, denk aan grunge... denk aan gewoon hard rock muziek, heavy metal, trash metal... en alle andere stijlen in de metal zien. Dus uh, dat kan ook death metal zijn, dat kan black metal zijn. Er zijn zoveel verschillende stijlen metal... dat wil jij niet weten... En dat draai ik allemaal. Ook allemaal in zijn geheel. En Marcel, vertel mij eens, wat heb je maandag? Weet je het al een beetje? Komende maandag, ja. Heb ik al helemaal uh, klaar liggen. Dus al van tevoren opgenomen. Ik had een uh, interview met een uh, metalmuzikant. Uh, genaamd Ian Perry. Hij is wellicht niet uh, heel bekend. Maar hij heeft uh, samengewerkt met een uh, aantal grootheden. Waaronder uh, uh, de zoon van Ringo Starr, Zack Starkey. Uh, de zoon van John Bonham. van... Uh, Led Zeppelin, Jason Bonham in dit geval. En hij heeft ook uh, samengewerkt met uh, multimusicus Arjen Lucas, uh, beter bekend van Arjen. En ja, ik ga volledige avond aan uh, zijn muziekcarrière wijden, want hij uh, zat vorig jaar uh, 40 uh, jaar in het pak. En hij heeft uh, behoorlijk veel gedaan. Dus al zijn uh, bands waarin hij uh, gespeeld heeft, ga ik een nummer van draaien. En dat interview wat ik met hem had, dat uh, heb ik uh, ongeveer twee uur lang met hem gehad, zo'n beetje. Dus dat ga ik je stukjes uh, laten horen tussen de nummers toch. En, dus dat uh, is het, uh, het idee. En uh, tot... Ja, ik uh, ben niet hoor. Ja, daar ben ik weer. Um, en uh, tot uh, slot, uh, Marcel. Ja, daar ben ik. Uh, tot ja. slot, Marcel. Um, um, ja, waar kunnen mensen op de hoogte blijven van het programma? Want ik neem aan dat je een Facebook-pagina hebt. Ja, dat klopt zeker. Ik heb een Facebookpagina genaamd PlayItLoud at ZFM Zandvoort. Daar uh, kunnen jullie mij uh, op uh, volgen. Um, daar post ik dus alle updates en nieuwtjes over uh, mijn uh, aankomende programma's. En uh, ook nog wel eens leuke uh, um, ja, fotootjes en uh, berichtjes wat te maken heeft met metal muziek uiteraard. En soms ook wel videoclipjes. Nou, helemaal geweldig, Marcel. En Marcel, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En we ja, gaan graag, snel ja, ook mooi. over naar een andere collega van je. Dat is Jaap Koper. En ik, ik voel ja. aan hem dat hij ja. ooit een keer een programma met jou gaat maken. Uh, sterker nog, uh, ja, ja. ik heb hem eigenlijk een beetje al wegwijs uh, gemaakt hier. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Ja. En, <laughs> en, en, wat, ja, en wat ook leuk is, wij hebben de herhaling altijd uh, tussen 8 en 11 op maandagavond. En dus het sluit helemaal mooi aan als hij daar dus om elf vanaf 11 uur met Play It Loud uh, zit. Ja, klopt, ja. Je dus, draait het lekker. Uh, Want jij bent van Alternative FM. Ja, <laughs> voor de luisteraars die ja. dat niet weten. Ja. <laughs> nee, dat klopt. Maar ik weet niet, uh, hebben we nog tijd uh, mensen? Ja, ja, ja, ja, ja nee. zeker weten, ja. Oh, nee, dat is goed. Maar, uh, ja, nee. Hey, wat zeg je, Geert? Wat ga je doen? Uh, wat is je volgende programma? Uh, wij hebben, wij hebben mo morgenavond uh, weer een programma. Tussen, tussen 7 en 10. Dus zeven uur s avonds en 10 uur s avonds. Uh, voorlopig is het nog een beetje regulier. Omdat we dus natuurlijk nog een beetje te maken hebben met uh, de pandemie. Ja. He, de besmettingscijfers, uh, die, uh, daar zijn ze nogal een beetje angstig in Den uh, in Haag. Maar we willen wel in februari weer een beetje beginnen. Ook met uh, live uh, sessies uh, hier in de studio. Want dat uh, doen we wel vaker. En uh, we hebben morgen, even uit mijn hoofd, heb ik... Uh, Toon van Mil, dat is een, een Nederlandse troubadour uit, uh, uit Amersfoort. Die heeft een uh, hele mooie nieuwe single uitgebracht. Uh, uh, dan om half negen een telefonisch gesprek met uh, Meda Rose. Dat uh, is een Haags tweetal, een beetje indie beentje. En om half tien heb ik uh, Alex van Nieuwland. Maar hij brengt zijn muziek uit onder Newland. Dat is eigenlijk ook een beetje, beetje indie. En dat zijn de telefonische gesprekken. Uh, nieuw materiaal, daar moet ik nog eventjes naar kijken. Want Newland uh, die komt zeker met, uh, met nieuw werk. En er zijn er nog een aantal uh, waarvan uh, van, van we mee moeten gaan komen. Maar we hebben een beetje, altijd een beetje de ongelukkigheid... dat we op een donderdagavond zitten. En vrijdag pleuren die jongens altijd een, uh, een ah. nieuw materiaal op Spotify. En ja. dan zitten wij bijna achter het net te vissen, Of we moeten een beetje... Dat ze ons een beetje gunstig gezind zijn. Dat ze ons de primeur gunnen. Dat gebeurt ook wel eens regelmatig. Maar we zijn nu de laatste weken een beetje aan de verkeerde kant van het kwartje aan het vallen. Dus ja, dat lukt niet altijd. Ja, ik heb even gemist wat voor soort muziek is Dat is heel breed. Dat tikt ook een beetje bij Marcel eigenlijk aan. Want die hangt nog volgens mij steeds aan de telefoon. Maar die luistert geïnteresseerd. Ja, er zit soms ook nog wel een metal in. Trouwens. Voor jou, Marcel. Dat is ook wel heel erg leuk. Uh, ja. Bij NH Poep hebben ze een, een nieuwe band uit Haarlem. Die heet ja. Illuster. Uh, dat zou ik even checken als ik jou was. Illuster. Illuster, Illuster is dat, ja. Okay. Uh, en uh, dat is, uh, dat okay. is een, uh, een vrij stevige metalband uh, yeah. met een beetje met een beetje hoe noem je dat uh, uh, grunten. Uh, dat, uh, dat zit yeah, er ook grunge. een beetje in. Yeah. Oh. Uh, en ja, er zit ook grunge in. Er zit ook uh, gewoon stevige rock zit erin. Maar dat zijn ook gewoon singersongwriters die je normaal gesproken een barkrukje in een uh, in een kroeg zou yeah, aan kunnen treffen op een uh, met ja, een akoestische gitaar. 100%. Ja, precies. en, da en dat okay. is uh, wat wij doen. Even, uh, even ja. om uh, ja, aan te, te geven. Want Jaap was onverwacht weer in onze studio gekomen. Dat, dat is helemaal niet erg nee. gezellig uit. Nee. Maar we lopen nu het risico dat de computer onze uitzending gaat overnemen. <laughs> <laughs> Inderdaad. Ja. Dus we moeten wel gaan afronden in de ja. zin dat... Uh, donderdag uh, heb jij je uitzending. Ja. Maandag wordt hij herhaald. Wordt die herhaald. En dan heeft maandag Marcel ook nog een, uh, ja, een zeer lawaierige uitzending. Ik dit keer wel mee... Ja, okay. valt het mee? Nou, dan ga ik luisteren, nee. denk ik. En het is een, uh, een combinatie tussen hardrock, heavy metal uh, muziek... en hij heeft okay. ook een beetje progressive en symfonische metal gemaakt okay. vroeger. Oké, nou, dat, is, dat is heel het, mooi. Het is wel interessant. er is geen grunts in voor, het is gewoon een uh, clean zang. Ja. En, uh, van een Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 1.